Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Schiphol zijn ze nog druk bezig met de rommel op te ruimen van gisteren. Toen blokkeerden honderden klimaatactivisten een deel van het vliegveld. Ze plakten zich vast aan privéjets en fietsten rondjes over de start- en landingsbaan. Zodat toestellen niet konden opstijgen. Klimaatminister Jetten snapt waarom de activisten demonstreren. Maar waarschuwt ze wel, zei je in het televisieprogramma Buitenhof. Tegelijkertijd demonstreren is een groot goed. Maar aan spullen van anderen komen, uh, dat is dan altijd een uh, groot spanningsveld. Dus ik zou klimaatactivisten oproepen om vooral te demonstreren op plekken waar dat uh, mag. Bij de protesten er werden 200 mensen opgepakt. Inmiddels is iedereen weer vrij. Bij een vliegtuigcrash in Tanzania zijn drie mensen om het leven gekomen. Het toestel startte vlak voor de landing neer in het Victoria Meer. Er zouden 43 mensen aan boord zijn geweest. 26 van hen zijn inmiddels gered uit het water. Een veilingbedrijf uit Arnhem zoekt een nieuwe eigenaar voor 15.000 konijnenbeeldjes. Laatst is de verzamelaarster van die beelden overleden. En daarom dan de notaris contact op met het veilingbedrijf. Ze denken dat het dik twee jaar duurt om de konijnenbeeldjes los te verkopen. En hopen daarom op een koper die het leuk vindt om met een deel van de verzameling op rommelmarkt te staan. En de recordjackpot in Amerika is nog groter geworden. Amerikanen konden gisteren kans maken op de hoofdprijs van 1,6 miljard dollar in de Powerball-loterij. S'avonds werden de winnende getallen bekendgemaakt. gemaakt. Now for the rest of those numbers we've got 45, 56, rounding it out tonight with 28. Maar niemand had een lot gekocht met al die nummers. Daardoor is de hoofdprijs nu extreem hoog geworden. Morgen is er een nieuwe trekking en kunnen Amerikanen kans maken op 1,9 miljard dollar. De kans om de jackpot te winnen is volgens de organisatie 1 op de 292 miljoen. Het weer, echt herfstweer vanmiddag, grijs en regen. Het wordt maximaal 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. Dus meteen de evenementenagenda, maar eerst de Queen. Let's down the street the of Machine guns ready? ready for this? Are you hanging If you see Out of the doorway The fullest rip To the sound of the beach Another one bites the dust Another one bites the dust And another one gone And another one gone Another one bites the dust Hey Hey gotta get you too Another one bites the dust yeah.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 was dit uh, de allergrootste hit van uh, Falco. Je hoorde de single Genie op de zondagmiddag bij eigen lokale radio. Nogmaals, uh, goeiemiddag Zandvoort en leuk dat je luistert. En in de tweede uur van dit programma uh, duiken we altijd de regio in en uh, Albert-Jan zei het, uh, we gaan uh, kloot schieten of toch weer niet. Ik denk, waar heb je het nou weer over? Voor Zandvoort en de regio. Nou ja, dat kan hij heel goed uitleggen, die Albert-Jan. Toch? Ja, en dat speelt zich allemaal af uh, in Heemskerk.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 Dank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 Na het verhaal uit medeblik was deze plaat zeker een, een goede om te draaien. Jorden Maroon 5 en uh, Memories. We gaan alweer op, naar het nieuws en weer van 4 uh, uur. En uh, daarna zijn we er nog uh, één uur lang met zandvoort op zondag. Op deze regenachtige zondagmiddag. Wij zeggen graag tot zometeen. It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 You've only got yourselves to blame For playing the game There's no hope for the hungry child no Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense of my mind's a-haze And I just about by high enough for this sunshine, hey, hey What did I hear